zusters, sta op, op u rust de taak. Het is altijd weer een sport om met Nieuwe Maan iets op te zoeken in de Bijbel, waar we dan zeggen van nou, dat, dat heb je met Nieuwe Maan te maken. Hoewel het onderwerp zelf niet op Nieuwe Maan te maken heeft, maar we komen dadelijk gedurende het verhaal, hebben we dadelijk wel weer met de eerste TV te maken. Het is altijd wel leuk als je op de, op de concordantie gaat zoeken, naar de eerste van de tiende, dat je dan ineens zegt, hartstikke, heb je vier, vijf, zes situaties in het Oude Testament, of waarin bepaalde dingen gebeurd zijn, en dat je dan gelijk weer als een themaatje kan gebruiken. Maar dit is een van de kernuitspraken waar het dadelijk op aankomt, omdat het volk Israël voor de zoveelste keer natuurlijk in een ellendige situatie zit, Soms word ik er zelf wel eens verdrietig van. Als je zoveel onderwerpen vindt in de Bijbel. Dat het altijd weer dezelfde kant op gaat met het volk van Israël. Dan zeg iets: jongen, jongen, jongen, een uitverkoren volk. We gaan een paar dingen lezen. Ze zijn uh, terug uit Babel, onder Ezra en Nehemia. Ze hebben natuurlijk 70 jaar daar vertoefd. En echt niet omdat het zo'n heerlijk, vreugdevol, blijmoedig en godgehoorzaam volk was. Ze zijn er echt, na vele, vele waarschuwingen, en zijn ze uiteindelijk het land uitgezet. En dat land heeft uh, behoorlijke tijd gehad om aan zijn rust te komen. En als ze we dan weer terugkomen in de periode van Ezra en Nehemia... en ze gaan Jeruzalem bouwen... dan zijn er nog heel wat problemen op te lossen. En het zijn problemen die ook voor ons niet lekker klinken. Maar nogthans, we moeten er een les uit leren... terwijl Ezra bad en schuld beleedt. Het blijkt dat dat bidden en schuldbeleiden een belangrijk punt is om uiteindelijk de weg te zoeken naar de vrede met vader. Want vader wil het ook niet anders. We moeten tot een moment gaan komen dat we erkennen wie we zijn, we zijn, wat we zijn, wat we uitgevreten hebben. En we zullen echt ouderwets berouw moeten hebben over het kwaad. En als het volk het al niet heeft, dan is er wel weer een leider van het volk die uiteindelijk ten diepste toe gaat en schreeuwt voor het aangezicht van Allah Yahweh. En zegt, vader, ik beleid schuld, niet alleen voor mezelf, maar voor het hele volk. En het schijnt toch te helpen, als je voor een heel volk bidt. Ook al denk je wel eens, wie ben ik nou in mijn eentje? Maakt niet uit, Ezra die bidt en hij beleidt schuld. Ja, het gaat zo ver, wenend werpt hij zich voor het huis van God. En dan verzamelen zich tot hem een zeer grote schare uit Israël, hoewel het over hoofdzakelijk Juda en Benjamin gaat, want het is hoofdzakelijk Juda en Benjamin hè, wat teruggekeerd is. Mannen en vrouwen, kinderen, want het volk was in luid geween uitgebasten. Halleluja. Halleluja. We hebben vroeger wel eens geleerd over opwekking, dan moet je blij wezen, weet je wel, zo, het was een opwekking daar, weet je wel, schitterend de geest van God viel. En toch is dat niet de opwekking waar wij mee te maken hebben als we de Bijbel lezen. De echte opwekking zit in het buigen van God, berouw hebben over het kwaad, ja, en erkennen. En het wonderlijk is als die weg ingezet wordt, en dat geldt voor ons allemaal, ook in onze privésituatie, ook al weet niemand daarvan, als je gaat buigen voor onze vader en je gaat erkennen wat je bent, wie je bent, terugkomen op de weg en gaan doen wat vader gezegd heeft. Nou, het is wonderlijk als Ezra bidt en schuldbeleid dat binnen de kortste keren heel Israël bij elkaar gaat komen. Mannen, vrouwen, kinderen, want het volk was in luid gewen uitgewassen. Dan krijgen we Sekanya, die nam het woord en die zegt tot Ezra: Wij zijn ontrouw geweest tegen onze God. En waarom? Heel specifiek, doordat wij vreemde vrouwen uit de volkeren des lands hebben gehuurd. Dat is heftig. Hallo, vreemde vrouwen. We kennen nog zo'n vrouw uit een. Uh, ooit zo ook weer? Rut, de Moabitische. Het was ook een vreemde vrouw. Maar nochtans, het was een vreemde vrouw die de hart heeft gezegd: Uw God is mijn God. En ze is zelfs aan de voeten van Boas gaan liggen. Welke vrouw doet dat? Welke eerbare vrouw? Maar ze ging toch op advies aan zijn voeten liggen. En uiteindelijk gaat Boas trouwen met die vrouw uit Moabiterland. Dus het kan wel dat uit Moab nog vrouwen komen die God willen aanbidden. En willen dienen. Omdat ze zeggen: Uw God is mijn God. Vader hoort dat. Hij kent het hart. En de priester die zal het zien. En die zal daar een serieuze zaak van maken. Dat moet dadelijk ook trouwens met het volk van Israël gebeuren. Want de, de, de, de dingen die ze gaan beslissen met elkaar, die gaan dadelijk netjes afgehandeld worden door de rechters en door de priesters. Het is een hele wonderlijke ervaring. Ik denk als we wel goed meelezen, dat je dadelijk zegt van, hey, of ik moet het in mijn eigen leven ook gaan doen, of ik heb het inderdaad ook in mijn leven gedaan. En dan word je alleen maar versterkt over Gods belofte, wat hij eraan verbindt. Maar toch deze priesters, dan kan je zeggen het woord, en die zegt tegen Ezra, wij zijn ontrouw geweest, jegens onze God. Doordat wij vreemde vrouwen uit de volkeren des lands hebben gehuild. En dan zijn ze nota bene net terug uit Babel. En ze zijn natuurlijk al hardop bezig met de tempelbouw. Met de, met de muren van Jeruzalem. Ja? In die periode, daar gaat het over. Desondanks, zegt hij: is er nog hoop voor Israël. Dus er is al een situatie ontstaan dat de priester erkent wat er gebeurt. Ontrouw geweest, vreemde vrouwen gehuurd. Maar desondanks, is een belangrijk woord, is er nog hoop voor Israël? En weet u waarom die hoop voor Israël er is? Uit dat groepje mensen eigenlijk, dat overblijfsel wat uit Babel is gekomen naar Jeruzalem... om de stad te bouwen en de tempel te bouwen. Uit dat hoopje ellende, dat restantje moest uiteindelijk Messias nog geboren worden. Maar hij kon niet geboren worden uit dat restant, omdat ze zo goddelooslijk hadden gehandeld... en zich goddeloze vrouwen tot vrouwen hadden genomen. En daar weer kinderen bij verwekt waren. Laat ons, zegt hij, een verbond sluiten met onze God. Ze hadden al een verbond, weet u nog, van Sinai. Maar ze hebben dat verbond niet gehouden. Ze komen terug nadat ze 70 jaar zijn weg geweest. En dan gaan ze nog opnieuw een verbond sluiten. Hij zegt, laat ons nu een verbond sluiten met onze God. En wat gaat dat verbond inhouden? Dat wij alle vrouwen met de uit haar geboren kinderen zullen wegzenden. Volgens de raad van mijn Heer en van hen die beven voor het gebod van onze God. Dus je gaat pas zo'n verbond sluiten, eigenlijk omdat je beeft voor je God. Beven voor je God doe je alleen maar als je echt beseft in welke situatie dat je bent. Maar tot je toch uitziet op zijn genade. Laat er gehandeld worden volgens de wet. Eigenlijk is het een schitterende uitspraak. Het moet de basis van ons denken zijn. Later dan, als we dat verbond opnieuw gaan sluiten, er gehandeld worden volgens de wet. Want het feit dat ze zich vreemde vrouwen hadden laten trouwen, dat mocht helemaal niet. Er staat heel duidelijk een uitspraak over in de, in de Torah, dat dat niet gebruikelijk was. En dat God het eigenlijk niet pikt. Nou zegt hij, sta op, want op u rust de taak. Wij zullen met u zijn, wees sterk en handel. Dat zijn de voorgangers van de gemeente. Ik vind het een schitterende uitspraak. Ze moeten dat verbond gaan sluiten met vader. En het moet in overeenstemming zijn, het handelen met de wet. Nou zeggen die voorgangers, staat op, dat volk wat stond te huilen. Want op u rust de taak. Niet op de voorganger, die gaat mee daarin. Maar op u rust de taak, wees sterk en handel. En doe het. In Deuteronomium 7, staat een deel van dat verbond... Wanneer Yahweh uw God u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, hè, nog voordat ze Israël binnengaan. En hij, Abba, voor u uit vele volken verdreven zal hebben. Zeven volken waren dat. En ze zijn talrijker waren ze als jullie, machtiger dan jullie. En Yahweh uw God hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat. Dan zult gij hen volkomen met de band slaan. De overwinningen die duivel op jouw leven heeft gehad, het kwaad, die moet overwonnen worden. Door gehoorzaamheid aan Torah. En niet anders. Je kan schreeuwen en roepen wat je wil, maar je zal volgens de wet moeten handelen. Dat betekent beleidenis, berouw, en dan zal het kwaad moeten wijken. God heeft het beloofd. Hij zegt jezelf met dat, als je nou die overwinning hebt behaald, en je bent gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. En je zegt, halleluja, ik ben een kind van God geworden. En je gaat al Gods regels en geboden overtreden. Je gaat de afgoden dienen. Je gooit de verbonden van de Heer overboord. Want je vindt het zo leuk om met die Barbelonius mee te hobbelen. heb je echt een gigantisch probleem. Mijn vader heeft gewaarschuwd. Hij zegt, dan zul je hen volkomen met de band slaan. Wat uit je leven is weggedaan, haalt het nooit meer terug. Gij zult met hen geen verbond sluiten. En hun geen genade verlenen. De onreinheid die uit je leven weg is gegaan door bekering, haal het nooit van je leven meer terug. Sluit nooit meer een verbond met de duivel, bij wijze van spreken, of met het kwaad wat in je leven is geweest, want het is ramzalig. Want zij zouden uw zonen van mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen en de toren van jammer tegen u zou ontbranden en hij weldra u zou verdelligen. Het is gewoon deel van de deel van het verbond. Ik realiseer me ook wel dat we vaak ook niet beseft hebben. toen we ons lieten dopen. hoe het allemaal zou gaan. Want we wilden gered worden. Maar alleen maar het gered worden om Jezus aan te nemen. en je te laten dopen. is eigenlijk maar een half evangelie. Daar worden vele mensen in verleid. ze worden blij gemaakt. maar ze zijn niet bereid om de weg van Vader te gaan. zoals uiteindelijk het verbond het zegt. Je krijgt dus alleen maar de zegeningen van het verbond te horen en de enorme rijkdom en prosperity. maar ze snappen niet tot het verbond en aan de grondslag ligt. Buiten het verbond van Abba is er geen verlossing van schuld. Ezra 10, vers 5, moet je luisteren. Toen stond Ezra op, deed de overste, de priesters en de Levieten en geheel Israël zweren dat zij naar dit woord zouden handelen. En dat volk zegt. Daar gaan we voor. Daar steken we de hand voor op. Mooi is dat, hè? Hierna stond Ezra op van voor het huis gods, waar hij de nacht had doorgebracht. Brood at hij niet, water dronk hij niet, want hij bedreef rouw. Over de trouwbreuk van de ballingen. Dat woord ballingen vind ik ook mooi dat het erin komt. Want het gaat helemaal niet over gans Israël met de tien stammen en de twee stammen... Eigenlijk zitten we bij dat kleine groepje van twee stammen. Daar zal wel iets van die andere stammen tussen zitten. Want wie er weg wilde uit Babel, die kon mee. Hoe heet uh, die man ook weer? Ik ben even zijn naam kwijt. Misschien valt hij dadelijk weer binnen toe. Hij bedreef rouw over de trouwbreuk van de ballingen. Het waren dus die ballingen die teruggekomen waren. Dat is weer een bijzondere groep waar vader uiteindelijk toch mee verder wil. Die ballingen die terugkwamen moesten snappen dat het niet alleen maar zo fijn was tot ze naar Jeruzalem kwamen... want ik denk dat veel van die ballingen weer kinderen waren... van die oudjes die gegaan waren. Die misschien al na 30 of 40 jaar geboren werden. Dus als die na 30 jaar weer... die waren misschien maar 30 jaar. We weten dat er een geschiedenis dat uh, ze beginnen te huilen voor Jeruzalem. Kunt u nog herinneren? Die oudjes stonden te huilen, want uh, zij kenden de schoonheid van de eerste tempel. En die jongen, die, stonden te, ja, die stonden te roepen en te zingen en blij te wezen... Ja, want ze vonden dat schitterend in die nieuwe tempel. Maar die oudjes wisten wat het was en die jongetjes waren blij met wat ze kregen. Maar het was een, eigenlijk een, een, ook een moment van enorme verontmoediging. Deze ballingen, daar gaat het over. Daarop deed men een oproep uitgaan door Juda en Jeruzalem. Ziet u? Je? Het gebied van de twee stammen. Tot al degenen die in ballingschap geweest waren. Dus die teruggekomen waren, daar komt de roep. Om zich te Jeruzalem te verzamelen. Als iemand niet binnen drie dagen kwam, zou volgens besluit van de overste en de oudste al zijn haven met de ban worden geslagen. En zou die uit de gemeente der Ballingen worden afgesneden. Of je komt met de Ballingen inderdaad, wie er dan ook tot die Ballingen behoren. Want zelfs in de vrouwen die ze dus getrouwd hebben en die dus niet kozen zijn, daar kan natuurlijk ook nog iets mee gebeuren. Wie weet wat er nog met sommige vrouwen of vele vrouwen gebeurt is dus in die periode. Want er gaat een hele, er gaat een hele cyclus staan lopen. Maar het gaat om die ballingen. Alle mannen van Juda en Benjamin verzamelden zich binnen drie dagen in Jeruzalem. En wanneer doen ze dat? Op de negende maand. Op de twintigste van de maand. Welke maand zitten we nu ook alweer? We zitten nu op de vet. En de maand Kislev, waar we uitkomen, dat was de negende maand. Dus hij praat hier over welke dag? De negende maand, op de twintigste van de maand. Dus het is uh, Kislev, de twintigste Kislev. Dus daar komen we, uit die maand komen we net uh, vandaan. Het hele volk zat neer op het plein van het huisgods, rillend om de zaak en om het, de koude regenbuien. Maar ze waren allemaal bij de tempel, bij het huis van de heer, verzameld. Toen stond de priester Ezra op... Hij zei tot hen, gij hebt trouwbreuk gepleegd, omdat ge vreemde vrouwen hebt gehuild. Daardoor hebt gij Israëls schuld nog vermeerderd. Het lijkt wel of hij het erin wil breien, hè? erin wil duwen. Weet waar het over gaat, lieve mensen. Maar geef nu eer aan Jahwe, de God van je vaderen. Doet wat hem wel gevallig is, schuit u af van de volkeren des lands... ...en van de vreemde vrouwen. Als je je af moet scheiden van de volkeren des lands... ...dan blijkt dus dat je uit Babel nog een hoop shit hebt meegenomen... ...van de afgoderij die daar was. Het waren nog steeds de ballingen die door de genade van God waren teruggebracht. Daarop gaf de hele gemeente met luide stem antwoord. Al dus, naar uw woord, is het aan ons om te doen. Dat is de mooiste ervaring die je hebben kan. Als je het woord van de Heer gepredikt hebt en de mensen zelf zeggen, ja, nou is het aan mij. Om het te doen. Weer wordt, hè? Je moet het doen. Maar het volk is talrijk En het is regentijd. Het is een massa volk wat voor de tempel is. Ook is dit geen werk voor één of twee dagen. Want we hebben in dit opzicht veel overtreden. En het was niet even een schietgebedje naar Abba. Ja, vader, ik heb gezondigd. Nee, er moesten een paar dingen gaan gebeuren. Er moesten offers gebracht worden. Er moest erkenning zijn. Ze moesten dadelijk de priester en de leiders ze hebben om die zaak te regelen. Het had geen zin om daar bijvoorbeeld honderdduizend man de hand op te laten zeken en aanvaaien het offer van de heer. Echt niet waar. Er moest diepe vroodmoediging komen over dat volk. Dat gaat hij dadelijk ook uitspreken. Nou zegt hij omdat ze in de kou stonden te rillen en te beven en met de regen daar niet konden blijven zitten... en tot het ook niet in één of twee dagen opgelost zou zijn... laat toch onze overste optreden voor de hele gemeente. De overste. Dan kunnen alle in onze steden, die vreemde vrouwen hebben gehuurd, op vastgestelde tijden verschijnen. Dus dadelijk gaat het volk naar hun eigen woonplaatsjes terug, rondom Jeruzalem, in Judea... En dan kunnen ze op afspraak talen komen bij de overste van het volk. Laten we op die vastgestelde tijden verschijnen. En met de oudste, daar komt hij, oudste en de rechters. Van elke stad tot wij de brandende toren van onze God over deze zaak van ons hebben afgewend. Ze zullen dus dingen moeten gaan doen, waardoor ze de vloek van Abba van zich afwenden. Dus het volk is teruggekomen uit Babel heeft toch nog goddelooselijk gehandeld. Ze hebben geen afstand genomen, zelfs niet van de vreemde vrouwen. Hoe goed misschien ook hun relatie er nog was met die vrouwen. Maar goed, vader kon het toch niet verdragen. Want het past niet in zijn Torah. In elke stad moesten ze voor de oudste komen en de rechter. Je leest er misschien normaal gewoon overheen. En je zegt, nou ja, mijn verhaal, ja, ja, duidelijk. Nee, echt niet waar. Je moet het pakken zoals het staat. Alleen Jonathan en uh, Yahzaja verzetten zich hiertegen. En Mesulam en de leviets sabbatai vielen hun bij. Dus er was ook een groepje wat uh, zei, ja, daar gaan we niet meer mee. Nee, dat zei ze. Maar ze handelen niet zoals ze zouden moeten handelen. Dan dus zei ja jongens, dat hebben we een beetje te veel hoor. We gaan nog een keertje buigen. We zijn net 70 jaar weg geweest in Babel. We zijn eindelijk weer terug. We leven uit de genade van God. Begrijpt u hem? Maar zij die dus in de ballingschap waren geweest... Die deden zo. Toen zonden de priester Ezra zich mannen af. Hé, hey, dat zijn dus de familiehoofden. Ieder voor zijn familie. Alle bij namen genoemd. En deze begonnen de zitting te houden. Op de eerste dag van de tiende maand. Om de zaak te onderzoeken. Wij zitten vandaag met elkaar. Op de eerste van de tiende maand. Leuk is dat, hè? Een paar duizend jaar geleden. Exact dezelfde stand van de maan Boven Jeruzalem. Ging het hele massa familiehoofden bij elkaar zitten, de oudsten en de rechters afspraken maken. Morgen voor Pietje, overmorgen voor Jantje en dan voor Kees. Op de eerste dag van de tiende maand, dat is van één te vet. Zij waren met alle mannen die vreemde vrouwen hadden gehuild, gereed op de eerste dag van de eerste maand. Dus het heb drie maanden geduurd... Dat hele proces, voor mannetje voor mannetje, voor de hoofden van het volk en voor de rechten te halen. En op één Nissan was het klaar. Dan werden ze klaargemaakt, omdat dadelijk op de veertiende Nissan koos je te vieren. Zij waren met alle mannen die vreemde vrouwen hadden gehuurd, gereed op de eerste dag van de eerste maand. Ik vind het schitterend. In wezen zijn ze op de eerste maand klaar om op de veertiende... 14e... Wat was er ook weer op de veertiende... Voorbereidingsdag. En bij ons op de vooravond van de 14e. Dus op de. Wat doen wij ook hier op de vooravond van de 14e? De voetwassing. Daar zijn we bij elkaar om brood te breken en wijn te drinken en elkaar de voeten te wassen. Omdat Yeshua heeft gezegd: indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij als gij ook dezelfde doet. Hier hebben we hetzelfde verhaal. Je moet tot een actie komen waardoor je iets doet wat in overeenstemming is met Torah of met de uitspraken van de onze Heer Yeshua. Ja, dus zij zijn klaar om elkaar dadelijk voor het aangezicht van de Heer te vroodmoedigen. Ze hebben dadelijk de tijd om het, uh, het bokje apart te zetten, vier dagen voor die tijd. Ezra 10, vers 18. Onder de priesterzonen, die vreemde vrouwen hadden gehuild, bevonden zich van de zonen van Yeshua... De zoon van Jozedak, broeders Messea, Eliezer, Jarib, Gedalia. Ik ga ze niet allemaal noemen, want nu krijgen ze dus de twaalf geslachten van Israël. Ik denk, ga ik me niet voorlezen voor u. Onder die priesterschonen was het ook fout gegaan. Zij gaven er hun hand op dat zij hun vrouwen zouden wegzenden. Hun schuldoffer nu was een ram uit de kudde vanwege hun schuld. Ik heb er gerefereerd aan het feit dat de rechters te sprake komen. Wij zeggen natuurlijk ook, ja je gaat toch niet zomaar die vrouw met, met wel twee zonen van je wegsturen. Maar in, de, in, het, in het, de denkwijze van Torah waren die zonen en die dochters die uitgeboren worden, onrein. Want ook de joden zelf, die waren niet meer in het geloof, ze waren goddeloos. We weten dat als een gelovige een kind verwekt, ook al verwekt hij het met een ongelovige, dan zegt de heer, nou je hoeft niet van te scheiden als die eh, toch wel prettig vindt om met je te blijven wonen. Nee, zit het kind wat eruit geboren rijdt vanwege het geloof van die ene gelovige. Maar deze broeders, joden, hebben verbonden aangegaan met goddeloze vrouwen. Ze waren al in het land vanwege hun goddeloos gedrag. En ze zijn door genade van God ook nog een keer teruggebracht in Israël. En ze liggen in Jeruzalem. Eigenlijk zou je een lijn kunnen doortrekken met de situatie die we nu hebben in Israël. Is heel Israël gelovig? Nee, dat niet. Ik denk wel een heel groot gedeelte. Het is zelfs zo dat de militairen die dus in de IDF moeten werken, die krijgen allemaal een Torah uitgedeeld. Dat is zo wel schitterend. Welk leger geeft aan onze soldaten een heilig verbondsboek van de Allerhoogste? Dus er gebeurt iets in Israël. Dus als je dit nou vergelijkt met wat vandaag gebeurt in Israël, dan zeg je, jongen, jongen, jongen er is toch nog een heleboel hoop voor het volk van Israël, en God heeft laten zien dat hij ze bewaart. Tot nog toe hebben ze elke oorlog gewonnen. op een wonderlijke wijze. Als je teruggaat naar 67, wat er allemaal gebeurd is. denk je: nou jongens, dit is absurd. Dat, is, dat lukt geen één volk. Nee, dat komt. Vader is genadig over zijn volk. En de Israëlieten pochten erop. Toen dus ja, kijk eens hoe sterk we zijn. In deze periode is Messias ook nog niet gekomen. Het hele volk heeft uitgezien naar die Messias. die geboren zou worden uit het zaad van Abraham. Want die zou het zaad zou zijn die de kop van Satan vermorzelt, waardoor de dood overwonnen is en we uit de dood mogen opstaan. Het is een genadehandelwijze van vader, wat het volk op zich niet zou verdienen. Nee, mijn vader is trouw aan zijn verbond. En ik denk dat vader nog steeds trouw is aan zijn verbond. Hij zal door zijn volk, ook al handelt het goddelooselijk, de wereld laten zien dat hij trouwe God is. Als vader zijn volk had losgelaten, hadden wij dan nog hoop gehad? We zijn net zo goddeloos geweest in ons leven. En wij vertrouwen op diezelfde God, dat is er inderdaad. Hij was trouw voor zijn volk, ook al was het volk ontrouw geweest. Ik zal me bekeren, ik weet dat hij trouw is. Maar maak er geen spelletje van, ga serieus naar het Torah, leven en handelen. En dan heb je deel aan het verbond, want dat bloedverbond is op Torah gronden gesloten. Buiten de Torah is er geen heil. Want het heil van de Torah is het woord van God, is Yeshua. Lieve mensen, er is een ram uit de kudde. Vanwege hun schuld. Er is een Yeshua Hamasiach, die komt voort uit de kudde, door vader verwekt. Een rechtvaardige die geen zonde gedaan had. Hij is geboren in hetzelfde vlees als wij, alleen zonder te zondigen. Yeshua is rechtvaardig, daarom heeft vader hem uit de dood opgewekt. Hij was dus ook een ram uit de kudde van Israël, die vanwege de schuld van Israël is geofferd. Het laatste stukje om het te trekken naar het Nieuwe Testament. Tot de overige, zegt Paulus in dit, deze geschiedenis in Corinthië. zeg ik, zegt Paulus, hij refereert nou even niet aan Torah. Hij zegt voor de overige, zeg ik, Paulus, dat zegt niet de Heer. Heeft een broeder een ongelovige vrouw. die erin bewilligt om met hem samen te wonen. dan moet hij haar niet verstoten. Je zou bijna zeggen: hé, hey, die Joden moesten wel die goddeloze vrouwen wegsturen. En nou is die andere Jood ook getrouwd. Ja, wacht even. Hij is tot geloof gekomen in Yeshua. En dan ineens zegt Paulus: dat zeg ik, dat zegt. Deer niet? Dan moet je toch die vrouw niet verstoten. Dat vind ik een wonderlijke ervaring. Als zij erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. Een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze man erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten. Je hoort meestal tot de mannen de vrouwen verstoten. Maar dit is een duidelijke indicatie dat een vrouw ook... die man mag verstoten tot ze op een bepaald moment kan zeggen... ik kan niet verder met je leven, want je bent niet liefdevol... je slaapt me, je mishandelt me... terwijl een huwelijk op liefdesbasis gebouwd is... en tot de een de liefde moet investeren in de ander... zodat die ander tot bloei komt. Dus als een vrouw die gelovig is... omdat ze nou eenmaal getrouwd is met een ongelovige man... als die man nog steeds goed is, liefdevol is, zorgzaam is... En het goed is om met hem te wonen, hoeft ze hem niet weg te sturen. Hoeft die man niet te worden verstoten. Maar owee als hij zich misdraagt, heeft de vrouw net zoveel recht om te zeggen... ...ik kap met deze huwelijksrelatie. Want dit is geen huwelijk, dit is mishandeling. Alleen velen zijn er niet van doordrongen. Anders zouden er heel wat broeders en zusters uit een benarde situatie gered zijn geworden. Dus een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft en deze een bewilligd om met haar samen te wonen, dus ook liefdevol met haar om kan gaan, niet verstoten. Maar anders kan een vrouw een man verstoten. Want de ongelovige man, en daar komt hij, is geheiligd in zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Wat was ook weer geheiligd? Apart gezet. Ook die gelovige vrouw is voor vader nog steeds afgezonderd. En die man, die wordt eigenlijk, omdat hij met die vrouw getrouwd is, ook afgezonderd. Ja, wordt hij dan gered? Daar hebben we niks mee te maken. Maar dat kind wat die twee verwekken, dat wordt dan rein verklaard. Zie je het? Anders zou immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn ze heilig. Dus dat kind wordt als heilig, als toegewijd neergezet. Dus zowel de ongelovige man als de ongelovige vrouw, anders zouden je kinderen onrein zijn en heilig. Maar dezelfde situatie waarin Israël zit in Jeruzalem, nadat ze uit Babel terugkomen, het volk zit nu ook in dezelfde problemen. Ze zijn wereldwijd, ze moeten terug, maar ze zullen moeten buigen voor de Allerhoogste God, hun zonden beleiden. Al hebben ze vrouwen of mannen getrouwd die ongelovig zijn, daar is door het geloof in Yeshua een herstel mogelijk. Amen. Geprezen zij de Heer.